...van 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland stuurt binnenkort het marineschip de Rotterdam naar Libië... om Mensensmokkel tegen te gaan. Het kabinet neemt daar morgen waarschijnlijk een besluit over... zeggen bronnen in Den Haag. Het transportschip zal een paar maanden meedoen aan de EU-missie... in de Middellandse Zee tegen Mensensmokkel. Het is één van de missies waarover het kabinet morgen praat. Het verlengen van de militaire trainingsmissies in Irak en Afghanistan... staat ook op de agenda. Autofabrikant Tesla zegt dat de auto waarmee de bestuurder gisteren verongelukte in Baarn niet automatisch werd bestuurd. Volgens Tesla reed de man kort voor de crash ruim 155 kilometer per uur op een weg waar 80 mag worden gereden. Tesla begon zelf een onderzoek naar het ongeluk. De auto's staan continu in verbinding met de fabrikant. Uit de data die Tesla van de verongelukte auto heeft verzameld zou blijken dat de auto handmatig werd bestuurd. Greenpeace blokkeert een kolenschip in de Eemshaven. Sinds gisteravond hangen drie activisten van de organisatie in hangmatten... tussen twee windmolens. Het geblokkeerde schip was onderweg naar een kolencentrale van Essent. Die is door de actie onbereikbaar. De actievoerders hangen 10 meter boven het water. De centrale die geblokkeerd wordt ging vorig jaar open... en is de grootste in Nederland. De huren van woningen zijn dit jaar met 1,9 gestegen. De laagste stijging van de afgelopen vijf jaar... Volgens het CBS komt dat doordat de inflatie al een tijd laag is. Verder hebben minder verhuurders de huur met het maximum verhoogd. Dit jaar kreeg bijna 19% van de huurders met een maximale stijging te maken. In 2013 ging het nog om 66%. De huurstijging was het sterkste in Amsterdam en het minst in Drenthe. Weer. Het is zonnig vandaag met enkele sluierwolken. Het wordt 24 graden op de Wadden. En 29 in het Zuidoosten. Ook morgen zon, maar wel wat koeler. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS short ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Er is nog wat vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken. 7 kilometer vertraging, iets meer dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinfo.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 Ik de Ik in de markt,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 Holding my pillow tight, you was my new flavor Got a gift I never gave you, I never played you Can't understand your strange behavior, no longer danger We grown up, we split it up, reminisce about you refill refilling my cup, A huh, huh. Fly cocktail about a fly female Explain what I feel without further details We have future plans, but she wasn't keeping it real She broke my damn heart and that's the deal, and that's why You use me, me, mentally confuse me, Lord.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 Zandvoort ook op internet. <smacht> <zien> Www.zfmzandwoord.nl. Zfm.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 Yeah, that's fun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 Dan te doy.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 Huy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 Het van zon, zee, Zandvoort en Zomervis.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 T'as continué comme ça jusqu'au soleil couchant De féroce, extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres enferrés là, et pour toutes les lois De la tribu de Dana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 This the